Hier zijn we dan weer bij de Ridd Radio. En wel, als ik het goed heb, op de 2 juli 2011. En net, toen ik net al zei op de chat. Er zijn de vakanties begonnen. En je merkt het bij ons dat het al echt al in de supermarkten. Of schoon natuurlijk, hier toch de campen, heel veel campers bij ons in de buurt liggen. Er loopt drie of vier in molenschot. Eentje het Haasje, de Mastendon. Maar je merkt toch al wel dat uh, scholen dat er al veel scholen vrij zijn. De fabrieken zijn nog niet vrij, maar die lopen hier parallel met de bouwvakvakantie. En wanneer eigenlijk de bouwvakvakantie precies is, dat weet ik eigenlijk ook niet. Ik zie dat Plunk ook binnenkomt. Goedenavond, lieve Plunk. Welkom. Nee, klop, klop is, uh, is ploink. Die klop komt het klop, klop binnen. Maar uh, het is gewoon zo. Ik weet het natuurlijk niet, maar je kunt het al wel merken. Ja, de, de, de, de basis, de voortgezet onderwijs, die zijn allemaal vrij, hè? En vooral die examen, moeten die waren geloof ik in mei allemaal vrij. Dus dat zijn allemaal uh, wat nu allemaal gaat gebeuren. Nou, wanneer eigenlijk de bouwvakantie is natuurlijk niet meer uh, gelijk. Maar ik heb net zitten in de agenda, kijken. bij ons is het vijf toernooi van het uh, uh, tennissen. En vorig jaar hebben ze dat niet in de bouwvakantie gehouden. En of de bouwvakvakantie wel bij ons pas de eerste week van augustus. Ik zie dat Colinda ook binnenkomt. Goedenavond, lieve Colinda. En Tilburgse kermis valt altijd in de derde week van juni. En die is vorig jaar ook niet gevallen in de bouwvakvakantie. Ik zal eens even kijken of ik het kan vinden. Wanneer de bouwvakvakantie is in Brabant. Nou, ik zie het al. De vakantiespijd van de bouwvank is in noord van de 1e van de 8 tot en met de 19e van de 8. En midden is 18, van 18, 7 tot en met 15, 8. En in zuid is van 15, 25, 7 tot en met 12, 8. Dat kan wel eens uitkomen, want dan van net de week daarvoor van net de, de het vijf toernooi van uh, landelijke tennisdingen. Uh, Ik geloof dat wij daarbij horen. Ik zie dat Bieken ook binnenkomen is. Goedenavond, lieve Bieken. die komt ook binnen. Goedenavond, lieve Danny. Nou, Colinda, die kijkt op de veranderingen op financieel gebied. Jij wil gewoon lekker rijk worden, ik. nee, misschien te wel, misschien heb je jou wel uh, de lot gewonnen. Nee, op financieel gebied, daar is ik heel veel. Jaco heeft net een nieuwe koptelefoon gekocht met microfoon. Mooi voor muziek en Skype en dat voor de euro. En waar heb je die gekocht? En wat is er met Plonk? Plonk is echt leuk, dat de boel toch allemaal gewoon doorwerkt vanavond. Terwijl achter de schermen zoveel verandert. Wat is er allemaal aan het veranderen? Lieve Pooi, vertel me eens, waar ben ik niet van op de hoogte? Wat verandert er allemaal? Zijn er veranderingen bij Ritter Radio, veranderingen met uitzendingen? Hij de liefste. Kus. Meneer, Ja, schat. Papa. Nee, papa. Chips. Wat ja, ja, ja. <tie> heb je gewassen? Masseert, massage. Wat heb je massage? Wat heb jij gedaan? Je moet zo. Je moet het zo. Doe maar even masseren bij oma dan. Ja, ja, ja, ja. Goed maar even masseren dan. Ja, ja, ja, ja. Want bij de trein spoor, is die een reelspaar. Ga jij naartoe? We geven dat wij lang zijn voor je. Eerst nog boven nog tegen wezen. Ja, ja. Ik ga hier, Ik er je die, nee. Ik, dat je die Ik zal in Ja, die nog niet bijgevraagd. Nee. Nee, daar gelijk die dingen mee. Die spannen met kopjes. Dit is met de uh, rol dat je zeg maar uh, uh, de van afdoet. Dat is leuk voor de Als je dan toch wel draaien bent, breng dan gelijk van het draaien die je niet te flexen. Ja. En allemaal? Ja, nou, dan breng ze allemaal mee. want nou, Dan kan het allemaal op de voorkant ook hangen, want Dan kan het heel mooi twee meter moeten houden. Ja, voorkant. Dan kunnen ze, ja. ze niet allemaal een ether moeten trekken. Ja, helemaal. We hebben niet die zon zo fel erop. Want het houdt we toch wel een warmte Mama. tegen. Ja, en zo, zo kan ik ook de draaien erop moeten laten. Ja. Nou, eens even kijken. Die is weg. En uh, Danny is weg. Dikken is er ook. Goeie naam, lieve dieken. Welkom. Oh, het kan makkelijk niet zijn. Het is ook allemaal, het veroudert ook allemaal het verandert ook allemaal. Het zal allemaal wel. Maar één die niet verandert, gewoon wel mee. Ik verander gewoon niet mee, ik blijf gewoon op het oude en ik uh, ga me daar, uh, blijf gewoon bij het oude en als dat op een gegeven moment niet meer is, dan, uh, dan sluiten we het gewoon de tent. Zo dus doen we dat. Maar in ieder geval, lieve mensen, jullie weten dat ik vorige keer uh, heb zitten praten over een heerlijk kampvuur en dat ik dan daar, daar met jullie aan het vertellen was. En... Daar heeft Plonken op ingehaakt. En die heeft toen een hele mooie cd van mij opgenomen. Maar dan ga ik dadelijk over beginnen. Ik ga natuurlijk eerst iedereen welkom eten. Uh, persoonlijk even begroeten. Die uh, vanavond toch weer de moeite hebben genomen. Om in mijn chatkamer plaats te nemen. Jullie weten, de koffie is klaar. Het water staat heet. frisdrank ligt liggen in de koelkast. biertjes staan koud. Dus neem maar wat je wil. En tast maar toe. En de eerste... Die ik haar welkom heten is natuurlijk ons Bieke uit België. Goedenavond lieve Bieke, die gelijk vertelde dat volgende week bij hun de, de bouwvakanties beginnen. Dan is er natuurlijk ons Colinda. Goedenavond lieve Colinda. In ieder geval jij ook welkom natuurlijk. Ook Dani is weer terug. Die was weg en die komt weer terug. Goedenavond lieve Dani. Ook Dirk Dekkers natuurlijk, onze alle lieve Dirk, welkom lieve Dirk, gezellig dat jij er ook bent. En dat tel natuurlijk ook voor onze tondag, die vermen uit Schotland toch iedere keer weer de moeite neemt om gezellig bij ons te verpozen, een paar uurtjes op zaterdagavond. Dan is natuurlijk onze Elisabeth, goedenavond lieve Elisabeth, ook jij natuurlijk welkom. Dan is er natuurlijk Jan, Jan komt net binnen, goedenavond lieve Jan. Ja, hij wist nog niet of hij er wel of niet kon zijn, maar hij is er toch, in ieder geval. Dan is er natuurlijk onze plooi. waar ik van de week natuurlijk die mooie cd van heb mogen ontvangen. En die ga ik dadelijk ook draaien voor jullie. Jullie moeten dan maar zeggen op de chat als je het geluid niet hard genoeg vindt. Maar het is gewoon een heerlijk ontspannend geluid. En ik heb er met plezier naar geluisterd, helemaal ontspannen. En ik kon helemaal weg dromen. En dat was zonde want ik zei ook, dat kun je lekker daartussen doorpraten. Maar toch, als je die muziek hoort, zullen jullie zelf ook zeggen, dan heb je eigenlijk helemaal geen zin om iets te zeggen. Dan is er natuurlijk Tjaco. Goedenavond, lieve Tjaco, Jou, ja, jij was er al eerder in, al zit vanavond. Ook jij natuurlijk welkom. En ik wil natuurlijk ook de operator en heel veel lieve groeten wensen. hier vanuit Rijen. En ook de mensen die op dit moment naar het programma zitten te luisteren. En maar niet de moeite nemen om in te chatten. Maakt niet uit. Het is gewoon gezellig. En in ieder geval, ook jij, lieve Judith, als je luistert, welkom in het programma. Straks ga ik natuurlijk ook een kaartje, voor je die uh, trekken. Dus dat is natuurlijk ook, uh, dan ga ik eerst eens even die cd pakken, die ga ik eens even een stukje van laten horen. Ik vind het dan zo mooi, En ik wil jullie niet onthouden. Het zijn openhaarde geluiden met zachte gitaar. achtergrondmuziekgeluiden bij het zesde zintuif. En ik vind, ik heb het toch even, ik hoop, er staat er vrij, het eh, hij had het zachtjes opgenomen. En dat merkte ik ook wel toen ik het aan het afdraaien was. Thank you. Ik, het ook, ik was vorige keer aan het vertellen ik was ook aan het vertellen ik zei het lijkt me heel gezellig om er een kampvuur te maken en daar allemaal lekker rondheen te gaan zitten hè? en dan euh, leuke verhalen vertellen en dat allemaal zo gezellig bij elkaar nou, dat idee had Plonk, is er opgeslagen en die heeft toen een cd gemaakt om een beetje die sfeer te gaan creëren. Wat het eigenlijk zou zijn. Wanneer je echt dat natuurlijke knetteren. En je bent een beetje, en je moet het een beetje op zich in te tengelen. En ik lijk dan. En ik lijk en ik zet dan tegen jullie een of ander verhaal. Nee, het, is, het is echt het knetter van het hout. Maar ik in ieder geval, ik laat hem gewoon nog he lekker aanstaan. Maar ik heb het echt inderdaad heel, uh, heel, uh, heel rustgevend, vind ik die muziek. Als je nou zo aan de computer zit te werken, en je hebt die muziek, oh, dit opstaan. Dan val al de spanningen van je af. Dat is gewoon heel erg goed. Nou, Colinda gaat even bij haar hoentje zitten, maar ze luistert wel mee. Ik zie dat Frank ook binnengekomen is. lieve Frank. Ook jij natuurlijk wel. Kom hier bij ons. de radio? Altijd weer gezellig dat je er bent natuurlijk. Nou, Danny flinkt er weer uit, zegt Elisabeth. Maar hij hoort alles. Even een beetje tussendoor laten ze weten. Anders Denk, denken wij misschien, waarom is Danny weg? En hij, hij kom weer terug. Maar die vloedt er iedere keer uit. Ja, het is natuurlijk heel moeilijk, hè? want je moet het knippen van het vuur. En die gitaarmuziek. Die moet een beetje met elkaar afgestemd zijn. Want ga je de, het knetteren van het vuur te hard, dan is de gitaarmuziek weg. En ga je de gitaarmuziek weer te hard aanzetten, dan overstemt die weer het knetteren van het vuur. Dus Point heeft een beetje het haardvuur, het, dus het spe, uh, heeft die, uh, naar voren laten komen. Omdat dat uiteindelijk uh, hetgene was waar we het over gehad hadden. Dus dat we gezellig bij het haardvuur zouden zitten. En ja, dan zouden we daar een pot boven hangen, weet je wel. Dan zou ik een heerlijk soepje maken. Maar ik weet niet of dat dan nog bij jullie is blijven hangen. En niet was ze weer, en niet ging ik naar weg. Zo, zo hou je jezelf een beetje bezig, hè, Danny? Dan ben je weer weg en dan kom je weer terug. Nou, ik had vanavond ook, hoor. Ik was aan het inloggen. En er was weer, die Java is verouderd. Maar ik heb gewoon gezegd, eenmalig euh, doen. Want ik, als ik die Java uh, ga uh, downloaden, dan kom ik helemaal. heb ik helemaal geen geluid meer. Dan kan ik helemaal niet meer chat. Maar lieve mensen, hoe hebben jullie trouwens de week doorgebracht? Is het allemaal een beetje naar wens gegaan? Nou. Voor mij plooi, voor jou ploink even om te laten weten, vandaag was de vlucht, de eerste vlucht van de jonge duiven. Ik heb er veertien meegegeven gisteravond, ik heb er nog maar eentje terug. Dus ben ik vermoedelijk dertien, zijn er verloren ja. Ik heb dan nog drie opvangers zitten en die ene die terug is, nou ja, dan ben ik gelijk met de jonge duiven af en uit gespeeld van dus ja. het Maar dat wist ik gisteren eigenlijk al. Het is namelijk zo, die duiven van ons, ja, want al die jonge duiven gingen naar gisteren van de club mee. En al die duiven die gaan op een gegeven moment uh, allemaal bij elkaar in de mand, Dus die komen met de, met de klap naar huis. Maar was het nou, mijn duiven, meestal mand ik al veel vroeger in, maar waar het nou gisteren was, weet ik niet. Maar ik moest gewoon... Dus die was het gisteren, dus uh, ik was als laatste de immersman, maar met, al, met dat gevolg van die, dat al die mannen vol zaten. En dat mijn duiven alleen die mannen moesten. Dat is niet erg, als, dat, als, dat, als die duiven al om, om veel meer vlucht hebben gehad. dat was de allereerste vlucht. En dan komen die duiven bij een andere lokaal aan straks, en dan duwen ze daar weer duiven bij. Of wanneer die duiven aankomen dan op de verzamelplek, uh, ik geloof in Steenberg of ik weet niet precies waar het is, op de verzamelplek komen, dan gaan ze die, die duiven die man met een paar in de mand zitten, die gaan ze dan allemaal overhuffelen uh, uh, naar andere manden. Dat wil zo zeggen dat ze niet meer bij de, bij de duiven zitten van, onze, van hier, van ons, van ons dorp. Dus die hebben ze misschien wel bij duiven gedouwen van, uh, weet ik het, van Raam van uh, Veer of van Kaatsheuvel, of ergens anders vandaan. Ja, dan moeten die duiven, die moeten ook naar huis toe komen. Uh, maar ja, ik wacht maar af, Ik vind het triest, ik was best wel verdrietig toen straks. Want, kaddeksuur is van, nou heb je al, al maanden voor die duimen gezorgd, daar ben je wel aan houden. En dan doe je ze mee, en weg zijn ze weer. Nou, even kijken. Niet te zeggen, Ja, Lievian, als je wil luistert naar dat innerlijk stemmetje. Dat je op tijd, zeg maar, de kleren die je mee wil nemen, dat je dat even geordend moet doen. Want dan is het net dat je iets vergeet, als je het te haast gaat doen. Jij lijkt me trouwens helemaal geen type die alles die iets overhaast doet. Ik kan me daarin vergissen, maar zoals ik het gevoel heb, lijkt jij me wel iemand. Toch moet ik je zeggen dat je het op tijd je koffer moet inpakken. Ik hoop dat je dit begrijpt, of dat je dit uh, kan plaatsen ofzo, maar dan moet ik wel zeggen. Ook is er iets nog niet in orde? dat is pijnlijk hè? maar ja nou, ik, ik ga er toch mee stoppen denk. ik ga er wel wat duiven voor mijn plezier houden en dan ga ik wel wat kippen houden en dan leggen ze ook nog eieren kost het ook geld je moet ook verzorgen dus. ik kan daar niet meer tegen ik kan er niet meer tegen als de duiven vergaan en ze komen niet meer terug Ik heb het een paar jaar geleden ook gehad. Drie jaar geleden. En uh, toen was ik er in één keer veertien kwijt. Toen heb ik een, een jaar of niet meer gehad. En dan nou was ze weer het teruggekomen en dan ben ik ze weer kwijt. Dus misschien wordt wel hiermee aangegeven dat ik er gewoon mee moet stoppen. Nou wel voor mijn plezier maar niet meer aan de vluchten meedoen. Maar ja Jan, dat klopt. Wij krijgen het vaak, wij krijgen daar wel meer. Hè? Wij krijgen wel meer bepaalde ingevingen. Alleen, we moeten er naar luisteren. Dan is het mooi dat je beschermengel je van tevoren al gewaarschuwd heeft. Maar kijk uit, Jan. Dus wie ik, uh, zegt, klopt nee, niet, ik moet dit nog doen morgen. Ja, je weet Jan, ik heb het vaak, uh, jij hebt me al vaak om raad gevraagd over gezondheid en uh, uh, altijd mocht ik jou daar advies in geven, maar met jouw moeder heb ik zoiets van, ze is nou in het ziekenhuis onder behandeling, als ze wat zou vinden, dan dingen maar. van suiker kun je nou helemaal heel veel afvallen, ze moet je niet altijd gelijk op het ergste denken. Dat klopt, diepje. Zegt, ja, mijn vader zegt altijd, als je je sleutels, je pas en je geld maar bij hebt, dan is het goed. De rest kun je kopen. Ja, en je reservering natuurlijk. Als je je al tevoren gereserveerd hebt, die moet je niet vergeten om mee te nemen in je reservering. En weet je wat je ook niet moet vergeten? De oplader van je mobiele telefoon. Als je mobiele telefoon hebt, moet je niet vergeten de oplader mee te nemen. Nou is het toch geen uh, ding, want als je naar het buitenland gaat en ze gaan je bellen, dan is het vanaf de grens voor de gesprekken voor jouw kosten. Dus het beste is om je gewoon niet te laten bellen. Of tegen degene zeggen, doe maar een sms gestuurd. Ik weet nog goed toen ik het eerste jaar vakantie ging, toen gingen we met z'n allemaal op vakantie naar Griekenland. En toen was ik halverwege uh, bij, na, tussen Gorkum en Utrecht. Toen kwam ik erachter dat ik mijn oplader vergeten was van mijn mobiele telefoon. En dat was de enige telefoon die we bij hadden, want ik was de enige zonder mijn mobiele telefoon. Toen zijn we toch helemaal teruggegeven door die mobiele telefoon. Ja, je kunt je veel, je kunt wel beter daar in in, in, in, in, als je in, in je, in, in de andere land bent, gewoon daar een, een belkaart kopen. Oh, je gaat naar familie. Oh ja. En als je zegt, vreemde telefoon, hoor. maar dat kon toen niet, want we waren met de hele familie op vakantie. Met hele gezin. En uh, als er dan wat gebeurde, mijn vader was toen nog uh, wat ouder en zo, dan, uh, en ze kunnen je niet bereiken. Dan was het toch altijd wel makkelijk. Dan heb ik ook wel eens aan iemand. Dan weet ik niet eens op vakantie zijn. En dan bel ik ze en dan zei ze, ja, ik zit hier op het moment daar en daar. Ik zei, oh ja, dan leg ik gelijk neer, want dan kost het jouw geld vanaf de grens. Maar soms weet ik niet als iemand met vakantie is en, en, en die zijn alleen maar mobiel te bereiken. Maar dan, dan gaat het wel eventjes, de wel even door. Dan, kost het, dan komt er nog een telefoonrekening achteraan. ik zo mijn kaarten in ga pakken. Ik heb de kaarten. die heb ik eens een keer van. Uh, Jeroen gekregen. Die had ik toen gekregen toen wij de eerste keer die barbecue hadden bij mij. Toen had hij van mij de kaarten meegebracht, dezelfde realisatiekaarten. Zo je realisatiekaart. En dan gaat het over het volgende. Vroeger leek zelfrealisatie of verlichting voornamelijk weggelegd voor Indiaanse heiligen of Japanse zenmeesters. Goedenavond, lieve Guus. En de vinger is ook binnengekomen. En Floris kwam binnen, maar die kwam nu als Guus. Ook jij, lieve Guus, lekker knuffelen. Nu is het zo dat vele mensen overal ter wereld hun ware zelf realiseren. Zelfrealisatie kan op elk moment optreden. Het overkomt je op het moment dat je, je, dat je identificatie met je persoonlijkheid, je ego, je gedachteproces, om wat voor reden dan ook wegvalt. De kans is groot dat jij ervaringen van deze dingen diepere van deze diepere werkelijkheid hebt gehad in momenten van meditatie. Tijdens een diepgaand seksuele beleving of gewoon in de trein of op weg naar je werk. Deze kaarten nodig je uit om wacht te worden voor jouw diepere werkelijkheid. Sommige kaarten bieden de intellect paradoxale waarheden aan. Die zijn vaste denkbeelden over de werkelijkheid zo overhoop kunnen gooien, dat er ruimte komt voor directe ervaring. Andere kaarten bevatten concrete aanwijzingen of oefeningen die je bij de directe ervaring van de werkelijkheid kunt brengen. De wijsheid met name Ramana Maharshi, Nisargadatta en Byron Katie dienen als inspiratiebron voor deze kaarten. De kaart, die zei straks iets tegen jullie. Het zijn best wel. We gaan de kaart er rond. Zal het dan maar gelijk voor mijn eigen gebruik, die kaart. En deze kaart, die zegt tegen mij. Mijn hart is de enige bron van geluk. En dat is natuurlijk ook zo. Als je je hart blij kan voelen. En uit het diepst van je hart blij kan voelen. Gelukkig kan voelen. Dan, dan is je, je hart is uit je enige bron van geluk. En daar, van daaruit. Kijk, als je verdrietig bent. Dan, dan komt het van, ook vanuit dat ja, dus je kun je eigenlijk ik heb ik weet nog, ik weet nog goed dat ik uh, toen ik in België woonde voor de eerste keer de zon zag en dat heb ik in een gedichtvorm opgeschreven en dan zag ik ze even pakken dat buiten in een, in een boek staat, verhaal ja. Ik kwam de toevallig pas geleden tegen. Gevoel Ik voel de rust en stilte in mezelf. Ik voel me blij en voel geen pijn. Na maanden van onrust en verdriet is dit gevoel heel nieuw voor mij. Ik kan nu denken zonder tranen. Mijn hart haalt niet meer van verdriet. Zal dit gevoel nu altijd blijven? Ik hoop van wel, maar ik weet het niet. Kon ik dit gevoel maar registreren? Ik maakte wel duizend exemplaren. Er mag niets verloren gaan. Ik wil ze tot mijn dood bewaren. Maar komt het gevoel van wanhoop of het gevoel van pijn, dan weet ik zeker... Dat het niet voor lang zal zijn. Want ik grijp van nu af naar het mooie. Niets brengt mij nog van mijn stuk. Ik heb alleen nog recht op vreugde, op hechte liefde en geluk. En dit heb ik geschreven. op 28 ga Eens kijken of ik het zit, of nog wat doet. Als je meestal niet loopt. Ja, En dat is dan, en dat is dan die kaarten. En dan heb ik nog eens een keer mijn gevoel. Als ik wakker word, denk ik meteen aan jou. Ik weet en voel dat ik in van je hou, maar ik voel meteen de hevige pijn, omdat ik weet dat je nooit meer bij mij kunt zijn. Kon ik je maar mijn liefde tonen en in en met je wonen. Ik, ik zou je al mijn liefde geven en je beminnen de rest van mijn leven. Vrienden. Een ware kameraad of een echte vriendin staat altijd voor je paraat en zet zich altijd in. Bij vreugde een gulle lach, een troostend woord bij tegenslag. In goede en in slechte tijden, bij leed of verdriet, zullen ze je niet mijden. Dat zijn pas vrienden. Zoals je ziet. In de 26e van de 12 schreef ik het volgende. Morgen is toekomst. Gisteren is verleden. Vandaag is nu. En nu is het heden. Morgen is ver weg. Gisteren ver verleden. Vandaag is dichtbij, dichtbij is het heden. Leef niet in de toekomst, leef niet in het verleden. Leef vandaag en in het nieuw, leef dan, leef. Dat kan alleen in het heden. Het is al nooit te morgen is toekomst, gisteren is verleden.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 Zo was ik ook eens een keer een gedicht aan het schrijven. En dat was nog van Theo van Gogh en Frederik Spitt. Een mooi stel, die Theo en Frederik. Zo gewoon en toch niet. Geen onderwerp is hun te dol. Ze praten hiermee hun zendheid vol. Soms gaan ze als kat en hond een keer. Maar nou, toen ben ik ermee opgehouden. En... Dat was toen mijn geen Johan. Ben ik ben ook eens een keer begonnen met een gedicht van Willem de Ridder. S'avonds voor het slaap gaan, zet ik de radio aan. Willem de Ridder is dan te horen. Ja, ik ben, ben ook niet meer verder gekomen als toen. En hier had ik het gedicht. Roel en Bart, twee fijne mannen, gaan verder in uit de nacht. Voor vele lieve luisteraars, betekent dit verdriet en smart. Groen nee, en Bart, twee fijne mannen, gaan vertrekken uit de nacht. Voor vele, lieve luisteraars, betekent dit verdriet en smart. Toch zijn ze voor ons niet verloren, want ze gaan nu, nu naar de dag. Laten we daarom maar niet treuren en, en wachten wat dat brengen mag. We moeten voor hun het beste wensen, En een volgen na de dag, dat we, daarmee kunnen we ook hun bedanken voor wat ze ons te bieden hadden in de nacht. Ik ziet dat, dat schrift heb ik al zo lang. hè? schreef ik al die dingen op de katol kreeg. Weet je wat het is? Ja, dat klopt hè, mooi zie dat Linda ook binnengekomen is? Goeienavond, lieve Linda. Toen ik, jullie weten, ik heb mij eigenlijk altijd afgesloten, hè, mensen die... ...en, en, en, dus, dat werd één, ik kwam er dichtbij, dus dat was dit. Dat toen op een bepaald moment, ging ik me wel openstellen voor de liefde en liet ik de liefde toe. Maar het ging ook, het volgende heet op met mij gedaan. De vervulling van de liefde brengt de volle vreugde. Terwijl bij niet-vervulling menselijk verdriet in de ziel, in de, menselijk verdriet in de ziel zal komen. En wanneer de liefde groot is, een heel diep verdriet. Maar door welke oorzaak ook, het lijden van de liefde is hetzelfde, is hetzelfde. En bij een grote liefde kan het een lijden zijn dat heel het leven doortrekt. Voor mensen met een goed gevoel is het het diepste lijden wat er bestaat. Als men zijn liefde geeft, opent men zijn gevoel naar de ander. Men is dan kwetsbaar. In het eerste gevoel van zijn gemoed. Als men zich die liefde open heeft en men wordt niet aanvaard, blijft een wonder die schijnt en niet geheeld wordt. De vreugde van de liefde is het hoogste menselijk geluk, maar het lijden van de liefde het diepste, de diepste menselijke smart. Het is echter een smart die bij diegenen die werkelijk lief hebben, die liefde, zuivert en verdiept. Wanneer men de ander, wanneer men een ander liefheeft om hunzelf, zal men blijven beminnen, ook al wordt de liefde niet beantwoord. Het lijden zal dan de liefde juist zuiveren en meer om dat zucht te maken. Dit is de liefde op haar edelst en alleen heel zuiver voelende mensen zijn tot deze liefde in staat. De vrachtwagen. Goedavond lieve Linda. Een vrachtwagen, zachte Hij was er zo blij mee, Linda met zijn vrachtwagen. Hij is een hartstikke blij en gelukkig mee. Nou, ik ga nu met de kaartjes beginnen. Zet dezelfde, dan kun je deze kaarten, kun je zien, wat je, hoe, je, hoe, je, hoe je eigenlijk tot je diepere ik kan komen. Een het eerste kaartje doe ik voor bieken trekken. En voor jou, lieve bieken, is het volgende kaartje. Alles is God. Alles is perfect, zoals het moet zijn. Dus... Als jij dit zo kan zien, hè, dus je, als je dan nou in alles om je heen, in de natuur en het dier om ons heen, de mens om ons heen, kan zien dat alles is God, alles is perfect zoals het moet zijn, dan ga je dit in je gevoel zo ook ervaren. Dat is een lekker schatje, hè? voor de vinger. Ik weet het zijn, zijn kaarten om die over na te denken. En ik zal straks ook nog andere kaartjes bijdoen. Ik vind deze wel even leuk om te doen. En dat ik ik nog eventjes gewoon in, uh, de gevoelskaart straks gaan. Want dit is eventjes, dus nou toch niet zo druk. Ze dus kan jullie allemaal op twee kaarten trekken. Maar voor jou, lieve de vinser, het volgende. In de absolute, in het absolute, Zingt de stilte. En ervaar je de leegte als volheid. Als je... helemaal in jezelf gaat, in de stilte, dan zingt de stilte. En, er, en dan ervaar je die stilte eigenlijk, die leegheid, als volheid. Dat kan je zo vervullen met... Ik weet niet, mensen die mediteren, die zullen... Binnenkomt de kaart voor Dirk Tek. Je moet het zo zien, Dirk. Liefde voor de vorm kan een uitgangspunt zijn, maar liefde voor het vormeloze is, is de hoogste vervulling. kaartje voor Donner. Dit is een hele mooie kaart Donner. Een paradijsvogel. Grijpen. Dat is mooi hè? Dus een paradijsvogel kan alleen maar neerstrijken op de hand die niet probeert dus hou je handen open, dan komt het vanzelf naar je toe. Jacco is ook weer terug. Ineke, die heeft geen geluid. Dus we kunnen jullie dan tegen haar even zeggen wat ze moet doen. Duw een kaart voor Elisabeth. Bewustwording maakt vrij. Dus hier is voor Elisabeth: Voor jou lieve Elisabeth, bewustwording maakt vrij. Ik ben een slaaf wat ik niet ken in mezelf. Dus dan kun je slaaf zijn naar iets wat je niet kent in jezelf. En nu eentje voor Fred. Jullie weten. Ik ga dadelijk ik ga dadelijk weer nog een kaartje trekken hè? als ik deze heb getrokken, maar ik vond dit wel uh, best even interessant om te doen. Ik ga even een andere muziekje opzetten hè? Want het haard, de, de haardmuziek is uh, ten einde. Dan ga ik Charmaanse healing muziek opzetten. Thank <laughs> you. kaartje voor Frank is, Frank, je bent er al. Wat nooit verloren is, kan nooit gevonden worden. Dus, je moet het zo zien, ik ben er al. Want wat ik nooit verloren heb, kan ik ook nooit vinden. Ja, dat zijn eigenlijk dan heel zware, goed nadenkende kaarten. Dus, het het, ik vind dit een hele mooie kaart, ook heel erg graag. Hoe de situatie van nu er ook uitziet, ik accepteer het, alsof ik het zelf gekozen heb. Ik maak het mijn vriend. Niet mijn vijand. Dus in een situatie... Dus, je moet het zo zien, hoe de situatie er ook uitziet, je moet hem gewoon accepteren, of dat je zelf ervoor gekozen hebt. Maakt het niet tot je, maakt het tot je vrienden, maar niet tot je vijand. Mooie kaart van Frank. En nu de kaart van Ineke. Dat is ook toevallig, je bent net op zoek naar iets wat je niet weet. Dus deze kaart zegt, weten dat je niet weet, is het begin van wijsheid. Dus weten dat je iets niet weet, is het begin van wijsheid. En dat is ook zo. Als je van jezelf iets toe kan geven, ik weet iets niet, is het begin van wijsheid. kaart voor Chaco. Wat je ook onderneemt, lieve Chaco? pas als de vrucht rijp is, valt hij van de boom. Dus met andere woorden, als je iets wil ondernemen, dan is pas als de tijd daar is, dan zal het ook verder ontwikkelen. Dus pas als de vrucht rijp is, valt hij van de boom. het was een ouwetje. Nu een kaart voor Jan. Voor jou, Jan, het enige verlangen dat volledig en blijvend vervuld kan worden, is je verlangen naar de innerlijke geliefde. De innerlijke geliefde is je zin is wat ja, is je binnenste. Dus het enige verlangen, dat volledig en blijvend vervolg kan worden, is je verlangen naar, de in, naar je innerlijke geliefde. De nieuwe kaart van ons Linda. En jou lieve Linda, zie de wereld als jezelf. Omarm hem zoals hij is. Dus zie de wereld. Dus accepteer de wereld net opdat je dat zelf bent en omarmt je. En voor jou, lieve vloei, het kaartje, als ik de leegte meer ga waarderen dan de inhoud, dan ben ik vrij. Dus voor jou, lieve plan, als, ik de in, als, als jij de leegte meer gaat waarderen dan de inhoud, dan ben jij vrij. Typisch, hè, dat ik toevallig dat verhaal straks, wat ik opgeschreven heb, over die liefde, hè. Voor jou, lieve uh, Dred, ik ben in alles, alles is in mij. Ik voel mezelf als alles doordringend. Dus, voor jou, lieve Dred, ik ben in alles en alles is in mij. Ik voel mezelf als alles doordringend. nu nog even een kaartje voor Danny, want die zit wel te luisteren bij en voor jou lieve Danny, stop geef radicaal al je fantasieën verwachtingen en hoop naar de toekomst op wat ik dan kan openbaren, is tijdloos zijn. Dus, dan ben je er gewoon helemaal... Dus als wij onze verwachtingen, onze fantasieën en de hoop naar de toekomst opgeven, wat er dan overblijft, is natuurlijk een openbaring. Want dan kun je, dan, dan is al wat je dan komt, kun je van genieten. En voor Judith, pijn wordt pas lijden als jij er een overtuiging aan koppelt. Dus als je pijn hebt, dan, als je pijn hebt ergens over, het wordt pas lijden als jij er een overtuiging aan koppelt. Als je er iets aan vastkoppelt. Nu ga ik de andere kaart strekken. Dit waren de zelfrealisatiekaarten. zijn best wel, ik vind. Die is er weer uit. En ik kom daar ook weer wat terug in. En dan ga ik die blauwe kaartjes van die zelf gemaakte trekken. mm Zo, dan is zo weer een bij plooi. Dan is zo weer iets terug. Dan hebben we het nummer 12. Die komen er nog wel op. Ze hebben er al heel, heel lang over. Ja, dat thema heeft ook al geen geluid. Zeg even wat je moet doen. Zeg even wat je moet doen. Abuture, hè? Nou, dan ga ik kijken. Die dan gaan we met de volgende kaartje beginnen. De gevoelskaartjes. Kijken wat we daar nog eventjes aan mee kunnen geven. Ja, sorry dat ik er even tussenuit gegaan ben, maar natuurlijk. Ja, zei dus, hè? Ja, nou zijn er. Nou is ze weer eentje terug. Maar nou goed zo, Jan Hoe Fisha. Ah, weet je wat het is? Als die duiven vanavond ergens binnen gaan en morgen laten ze de duiven willen, dan komen ze toch dan kan ze toch wel naar huis te komen hoor. Maar er zijn er wel meer die wel eens een paar dagen weg geweest zijn. Dan ga ik de kaartjes hier wegleggen. En dan ga ik hier allemaal nog een keer nog een ander kaartje trekken. Maar die zelfrealisatiekaarten die zijn, toch vind ik altijd, dan moet je eigenlijk meer uh, persoon tegenover persoon zitten. Dan kun je dit veel makkelijker uitleggen. Ja? Nou. Het eerste kaartje wat ik nu ga trekken is voor ons bieken. Heb jou, die het bieken? Zegt het kaartje. Ik ben meester van mijn eigen leven. Mooi hè? Dus je bent de meester, en dat moet ook, hè, je moet de master zijn van je eigen leven. Als je dat bent, dan kun je ook iets voor andere mensen betekenen. En voor jou, lieve de mocht ik een kaartje trekken, omdat ik geef, kan ik ontvangen. En als je kunt geven, mag je ook ontvangen. Een nieuwe kaartje voor onze lieve Dirk. Ja nou, lieve Dirk, het kaartje ik ontspannen en staan zelf toe te zijn. Ze wil zo zeggen, in alle, in alle toonaarden ben ik wie ik ben. Zee, doordat jij geeft, kun je ook ontvangen mag je ook ontvangen. Dus wanneer mensen geven, maar je hebt mensen die alleen maar willen ontvangen en nooit niks geven. Daardoor jij je geeft, mag je ook gewoon ontvangen van andere mensen. Dan moet je je eigenlijk helemaal niet schuldig voelen als andere mensen iets willen geven. Als jij zelf uh, uh, liefde geeft of aandacht geeft, mag je ook diezelfde terug vragen. Mag je dat ook hebben? Heb je ook recht op? En lieve Dirk, jij gaat je gewoon. Jij gaat gewoon jij heerlijk ontspannen. En je staat jezelf toe te zijn. Te zijn wie je bent. Dus lekker ontspannen. Zeggen, dit ben ik. En voor jou, lieve dammer, heb ik het kaartje getrokken. Mijn geliefde... Hebben we er baat bij als ik op mezelf trouw en mezelf ben. En als Isabella, dat is altijd leuk hè, zo'n kleintje hè. Als ze balletuitvoering hebben en dan hoor, oh, dan zijn ze zo serieus daarmee bezig hè. Ik heb vandaag weer aan schommelen geleerd. Ik heb vorige week een schommel in de tuin gezet. Ik weet je wel, gewoon met palen. En dan niet zo hoog. En dan had ik, vandaag heb ik hem zelf schommelen geleerd. Dan heb je dat dingetje zo gehangen? Dat is eigenlijk een soort stoel. heb ik alleen maar de tussendingen eruit gehaald. En dat hij vanzelf niet meer kan zitten. En zit dan ga je naar achteren lopen. Dan doe je je voetjes zo staan. En dan doe je voetjes dan En dan komt hij vanzelf naar voren schommelen. Dus dat is wel lekker. Dan hoef ik niet iedere keer, iedere keer naar buiten om te komen. En dan kan hij zelf schommelen. En van Linda heeft u vandaag een mooie vrachtwagen gekregen. En daar is u toch zo gelukkig mee, hè? En voor jou, lieve Elisabeth, heb ik het kaartje. Ik heel mijn oude overtuigingen en schep nieuwe en opbouwende overtuigingen. Soms moeten we ons overtuigen er wel eens bijschaven, hè? Ja, dat jou ook laten zien, hè Linda, dat je zelf kon schommelen, hè? En de kaart voor Frank is: Houd het Frank. Ik verdien veel liefde in mijn leven. Dus je zegt gewoon tegen jezelf: Ik verdien veel liefde in mijn leven. kaartje voor onze kus. en voor jou lief kus, het kaartje, ik vertrouw op mijn innerlijk weten. Ik vertrouw altijd op mijn innerlijk weten. Ik hoop dat je dat het doet, lief kus. Tjakko, het kaartje. Ik, ik heb de overtuiging dat ik mezelf kan genezen. Mooie kaart, Frank? En voor jou, Tjakko, het kaartje. Ik heb, de over, ik heb de overtuiging dat ik mezelf kan genezen. En dat kun jij, volgens mij, ook. Als jij ergens bezit, ben jij vaak heel veel te mediteren. Dat, dat is een enorme kracht die je in jezelf opbouwt. En dan kom je heel dicht bij jezelf. En dan kan je ook jezelf genezen. En nu het kaartje voor jou. Voor jou, lieve Jan, het kaartje. Terwijl ik mezelf koester. Word ik gekoesterd. Gekoesterd door anderen. Dus. Jou, Lidia, terwijl ik mezelf koester, word ik gekoesterd door anderen. Goed zo, Gus, dat jij dat lekker doet. Ik geloof wel dat jij dat doet, Gus. Jij bent wel zo'n persoon die, die uh, heel veel dingen vanuit zijn eigen gevoel handelt, omdat je voelt, zo is het Goed. Of zo moet ik het doen. Zoals ik jou heb leren kennen, ben jij wel zo. En voor jou, lieve Linda, heb ik een heel mooi kaartje mogen trekken. En ik zeg tegen jou: op mijn eigen unieke manier ben ik een genie. Voor jou, lieve Linda, het kaartje op een eigen unieke manier binnen kunnen zien. Is goed, hè? Ja, lieve keer, je hebt een vleesje gehad. Terug. Goedenavond, lieve Theo. Ik hoop dat je. Heb je dat je nu beluisterd hebt? Heb je nu beluisterd? Ja, het is je niet. En bij jou, lieve Ploin. Heb ik een kaartje mogen trekken? Ik accepteer en respecteer ieders keuze om te veranderen. Dus voor jou lieve Poink, ik accepteer en respecteer ieders keuze om te veranderen. Kaartje voor. Nieuwe kaartje voor Dredred. Uh, Ik leer omgaan met de kracht en de liefde van universele energie. Wat hebben jij zeg? Nou, kom eens hier. Je hebt toch een vleesje gehad? Je hebt toch een vleesje gehad? Je hebt water staan, je hebt blokjes staan, dat moet jij niet, hè? Jij lust alleen maar vleesjes, hè? Jij zegt, ik lust alleen maar vleesjes. Ik heb er straks bijna heel plekje meisjes gehad. Ik zei, Ik de water binnen, aha, Tanja zit ook te luisteren. Hij hoorde echt op toen ze horen vleesjes. Moet je lekker vleesje, Nu Taja, wil je ook lekker vleesje? Kan je mee, Tanja? Wandelen. mooi. Ze heeft ze even uh, zin eten geven en ga je daar de kaartje trekken. Je bent toch ook een hongelaaierhok hè. Je bent toch ook een hongelaaierhok hè. En de buurman heeft supervisie in de vijf zitten. En de andere buurman die heeft vogeltjes. En de buurman daarna die heeft ook allemaal vogeltjes. En jij komt hier maar. En daar twee je vele, veel mensen in de tuin. En meerels En kom maar schoon om eten. Dan moet ik met jou naast ook beginnen, hè. Bij jou kun op niks beginnen, Lieveke. Je moet door eigen kostjes schakelen. Hè. Van de week hadden we nog meer binnen gevraagd, hè, s'naast. Werkt daarvoor wat? Goed. Hm. Zo, eventjes Staan. Nou, ik heb, hij had nog het staan, de keukendeur was dicht. Ik, ik heb tegenwoordig het kattenvlees onder het eten onder het afdak staan. En nou, eh uh, ja. En dan uh, we het vlees in. Ze konden er niet bij natuurlijk, kwam ze even zeggen dat ze eruit moest. Maar ik dacht dat de deur ook stond, dus ik ja inderdaad, dieke poesen zijn zo hard veroverend, en ze kunnen zo schooien dan hè? maar Lideke die kan het mama zeggen hè? en ik zei mama, mama, niet altijd, maar dan moet ze er van mij verplicht zeggen hè? Ja, hij die kwam, die kwam iets beneden halen, maar hij, hij was al halverwege de trap naar beneden gekomen. dus en dan pakte we hem weer vast om weer mee naar boven te, uh, naar boven te nemen. Dus en Tanya zit altijd op de pc te kijken. Dag Tanya, dan heb ik een kaartje. Nu heb ik een kaartje mogen trekken, voor, ehm. voor, Theo moet ik trouwens ook nog een kaartje trekken, hè? Ja, want die was eruit geploeperd, hè? Dus voor Theo een kaartje trekken? Voor jou, lieve Theo, een kaartje... Geef een pijnlijke gebeurtenis ruimte, ruimte en liefde, om het daarna los te laten. Dus voor jou lieve Theo, geef een pijnlijke gebeurtenis ruimte en liefde, om het daarna los te laten. Dus kaartje voor Theo. zeg dat ook, mama. En dat is leuk, hè, Bietje. Dus uh, kaartje voor Theo geeft een pijnlijke dus ruimte en liefde om het daarna los te laten. En voor Dred, Red, heb ik het kaartje mogen trekken. Ik geef liefde en waardering aan anderen. En nou ga ik nog een kaartje trekken voor Danny. Ik ben vergrond en in het centrum. Dus als jij gehoor hebt gegeven aan mijn voorkaartje, dan, dan ben je nu vergrond en ben zit je in je centrum. Dus dan ben je in je totaal. Nu nog een kaartje voor Judith. En voor jou, lieve Judith, het kaartje, ik geef een uitdrukking aan mijn talenten. Jan die komt ook binnen nog vanuit België. Nu heb ik nog een kaartje voor een mout. En voor mout moet ik het kaartje trekken. Ik accepteer mijn kwetsbaarheid. En het kaartje wat ik voor mezelf heb mogen trekken is, Ik leef in harmonie met het universum. Ja maar, lieve Björn, je moet niet onder de zonnebank gaan liggen, maar op de zonnebank en je moet onder de hemel gaan liggen. Dus, je ligt op de zonnebank en onder de zonnehemel. Want als je onder de zonnebank gaat liggen, dan word je niet bruin als je eronder gaat liggen. Maar een geintje hoor, lieve Björn, je weet al wat ik bedoel hè. Dus, je gaat op de zonnebank, onder de zonnehemel. Want waar ga je op de zonnehemel liggen, komt er niks van, van, van uit. Ga je onder de zonnebank liggen, dan word je ook niet bruin. Dus je weet het, vanaf nu ga je op de zonnebank en onder de hemel. <lacht> het kaartje van mij was... Die gezegd, na zwarte poes, je volgt daar gelijk als een hond. Overal waar ik ga is ook. Zelfs wat in de douche. Maar dat doet mijn kat ook hoor. Mijn katten gingen vroeger ook altijd, toen ik in, in de Mogino-staat woonde en ook in, toen ik in de Doornbos woonde. En, uh... Nou, dan ga je. Oh, dan maar... maar dan ben je niet onder de zon, maar dan ben je onder de zon heen dan heb je onder de, zon de hemel gelegen. Toen dus ging mijn kat als de hond uitlaten. Dat weet jij misschien nog wel Linda. Dat die kat er nog wel mee om de hond uit te laten. En, voor jou lieve Björn het kaartje. Het, universe het universele licht en de universele liefde stroomt door mij heen. ik jou ze even vragen, is het eigenlijk nog iets geworden met, uh, met de met nieuwe baan van, uh, van Ella? Ja. Ze had toen toch gesolliciteerd naar een andere baan, is dat eigenlijk nog iets geworden? Bjorn is vandaar naar de kapper geweest. Lina ja. die is aan het poetsen, maar ze luistert wel. Ze ah, u heeft geluid. En ja, ik heb geluid. you mm -hmm. Ik heb vanavond veel drukker met mijn duim en met mijn kat dan met de rest. Ja, dat was nu wel voor toepassing. Maar nu je toch luistert, dan kan ik gelijk even een kaartje voor ons natrekken. trekken. En dat kaartje zegt: Ik zorg goed voor mezelf. Dus het kaartje voor aard. Kaartje, waar? Ik zorg goed voor mezelf. Als met andere woorden, hij moet goed voor zichzelf zorgen. Er komt Krijn ook nog even binnengewandeld. Goedenavond lieve Krijn. Wat ben jij laat mijn zoon? <laughs> wat ben je zoon? Ja. Hallo lieve Krijn, wat ben je laat mijn zoon? Hoe komt het? Ben je opgehouden? Ach, ach. Vertel. we even de kaartje trekken voor onze lieve Krijg. Voor jou lieve krijn mocht ik het kaartje trekken terwijl ik me ontspan en loslaat, glijd ik naar mijn hoogste goed. Dus voor jou lieve krijn terwijl ik me ontspan en loslaat, glijd ik naar mijn hoogste goed. Zelf heeft nu een creatieve baan en is om twee uur tafwerk En is het tijd thuis voor de kinderen en is het pakijs wat meer rust natuurlijk. En de en, uh, dingen had een lekker band. Dat kan gebeuren, hè? Er zijn altijd zo van die vervelende dingen, hè? Wat je, wat, wat je nooit kunt overzien. Hè? Want dan heb je weer een lekker band en dan heb je weer dit en dan gebeurt er wat. Er zijn soms van die momenten waar je denkt, waarom oh, moet ik naar mij weer overkomen? hij wil wel mee, Lieve Bjorn. Maar ik denk dat het. omdat hij niet met jou mee wil gaan. Maar dan gaat hij niet mee omdat hij het niet kan verkosten. Dus euh, daar gaat hij dan niet mee. Want iedereen is natuurlijk niet. Dus hij moest dan natuurlijk eerst even kijken of dat hij het financieel wel rond kon krijgen. En alleen is natuurlijk maar alleen, is dat is ook niet zo leuk hè. Als het dan hem niet gaat, die neemt, er hangen andere factoren zijn, hangen daar al af. Zo moet ik het eigenlijk tegen je zeggen. Maar nou, die gaat slapen. Nou, lieve Bieke, ik wens jij nog een hele uh, leuke vakantie. Ik hoop dat je de volgende week weer bent, zaterdag, als je dan terug bent, want je ging naar familie, zei je. Maar in ieder geval, lieve wieken fijne vakantie. He, misschien ga je maar een paar dagen of een weekje of zo, dan weten we, dat, dat is me niet duidelijk geworden. Maar in ieder geval, geniet, uh, geniet er maar uh, heerlijk van. Dus misschien heb je het nog wel gehoord, maar dan zie ik het wel als je er wel volgende week weer bent. Dan ga je lekker slapen. Ja, ik, ga, ik lig vanavond op het gelaten bed hoor. Het is een paar avonden al laat nou, donker geweest, maar nu blijft het lang licht, vind ik. Eens even kijken. Ik heb eigenlijk helemaal niet veel bijzonders mee, maar ik heb alleen maar heel veel gedroomd. De afgelopen dagen heel veel gedroomd. Maar ook wel positieve dromen dus. Ik heb heel veel blauw licht gezien, dus hier krijg ik krijg mijn ogen dicht die ik keer blauw licht zag. Dus het, het zal me wel uh, goed uh, komen. En ik zit eigenlijk te wachten tot ik de lotto win. Ik zit kijken op te wachten. Even kijken of ik hem gewonnen heb, Ik kan ik jullie nog mededelen, als ik hem gewonnen heb vanavond. Dan zeg hij is ook moe en niet lekker. Dan ga je even kijken of ik toevallig de lotto heb gewonnen vanavond. Kan ik jullie nog even mededelen? on you? Well, when you need me Het is leuk dat je dat zei, ik droomde twee handen die elkaar vonden, verder is niets. Pieke kom weer terug, Die kom gelijk even vertellen over de vakantie. Oh, ze gaat twee weken. Dus ze is er een paar keer niet. Nou, dan weet ik in ieder geval, lieve Bieke dat ik, als ik jou mis waar je dan uithangt, dan ben je lekker op vakantie. Dan kwam ze alleen maar even zeggen, dag, dag, lieve Bieke. Ja, jullie weten dat klop, klop uh, ploink is, hè? Dat weten jullie, hè? Ploink is klop, klop. <laughs> klop, klop. Die is de klop, klop. Vroeger was het toch wel eens een keer zo'n pudding? Nu, nu heette het toch ook klop, klop? Moest je toch uh, zo opkloppen? Zo, uh, ja. Of kom klop de slagroom, geloof ik, Nou, je mag je jullie niet nog maar lekker van je vakantie dan lieve Bieke. Ik moet je nog een stevige knuffel van Krijn geven, lieve Bieke. Dus geef nog even een knuffel mee. Dus nog even een stevige knuffel van Krijn, lieve Bieke. Want je luistert nog wel, want dat weet ik, want dan had je toen net niet teruggekomen. Dus nog een stevige knippen van uh, voor lekker voor je vakantie. Oh ja, mijn naam nog. Er was eruit, en valt er was op. Zie je wel eens plooien, kijk eens dus klop, klop. Klop, klop. Klop, klop. Hoor wie klopt daar, kinderen, hoor wie tik daar, kinderen. Hoor wie klopt daar, zachtjes tegen het raam. Nou, Jan, ik hoop dat jij je weer wat prettiger gaat voelen. Het is gewoon zo. Dat uh, met Wilhart is, is ook al een paar dagen hangerig. En je zegt ook, ik ga wel lekker smaken, de Fabiano, Fabiano. En dan ga je lekker op de bank hangen. Maar jij ook, lieve Frank? Ja, dat was, deze werd dat was een slaghalvervanger. Frank die gaat de kroeg opengooien, dus die is zo in de kroeg. Uh, kunnen jullie die beluisteren? Die gaat over vijf minuten beginnen. kunnen is weer terug. Die komt maar even met uh, Krijn knuffelen. Dieke komt nog even knuffelen met Krijn. Die komt nog even met jou te knuffelen. Een zwarte Piet. Dank u Krijn. Ja. En dan kom ze nog even terug. Ja, gedaan hoor. ja, Hij had het allemaal maar gevraagd, lieve Bieke. Dat ik jou nog even een knuffel wilde geven. Nou, Jan is er ook tussen nu. zie je nog even nou, een prettige vakantie allemaal, jij ook, lieve Bieke. Dan zien wij je over 14 dagen weer. Uh, thanks, zekerheid. Ja, dat heb ik ook wel eens. Maar de vorige keer had ik dat nog van. Uh, Dag lieve Linda, jij ook weer eh, bedankt dat je er was En Tanya, lekker vleesje. Tanya, gaat ie mee? Gaat ie mee Tanja? Lekker vleesje, vleesje, vleesje. Oeh, zwarte Piet. Ja, jongens, hij gaat onder andere ook weer komen, hè? Over vijf maanden is het alweer zover. Graag gedaan, lieve Krijn. Ik ga nu afscheid van jullie nemen. Ik wens jullie morgen allemaal nog een heel fijne zondag. Ik hoop dat het mooi weer is, dat het niet zo gaat regenen morgen. En dan hoop ik een malige avond voor jullie weer te mogen zijn. Ik zou zeggen, allemaal, de groetjes, iedereen de groetjes van Krijn. Ook de mensen op de chat en iedereen die zit te luisteren. Hij zegt, doei, doei, doei. En Theo zegt, kort maar krachtig. Fijn avond nog iedereen. Jullie kunnen dadelijk in de kroeg luisteren. En Frank zit vanavond, zal vanavond een is op je zijn, denk ik. Ja, Jullie met de uh, Adrien hier, zoals we gebruiken... Dat weet je het er nog niet, want het is dat de 15 juli moest hij een andere woning hebben? Misschien dat dat weer weet wanneer, wanneer dat hij uh, een huis heeft of dat hij er dan iets heeft en dan zet je maar een tent op in de tuin van Ruus. schatje. Ja, ik ga daar kwast kijken wat jij moet hebben. Ik zal een ander blikje vleesje brengen. Ik heb van de week vlees gehaald bij de Lidl, en dat vond ze misschien wel lekkerder. En dat was ook nog goedkoper, dus ik zal wel eens kijken. Maar lieve mensen, ik rest mij nu nog om jullie allemaal nog een stevige knuffel te geven van mijn kant. En ik zou zeggen, geniet van de momenten van de dag. En maak er wat moois voor. Allemaal allemaal heel veel liefs. En op zijn brabant gezegd, hou doe. Hello hello this is Willie from the radio talking to you personally